Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Over een uur beginnen in het Katshuis de gesprekken over extra bezuinigingen. Onderhandelaars van VVD, CDA en PVV proberen de komende weken een oplossing te vinden voor het groeiende begrotingstekort. Bezuinigingen kunnen oplopen tot 16 miljard euro. Premier Rutte, vicepremier Verhagen en PVV-leider Wilders zitten aan tafel met hun secondante blok van Haarsma, Buma en Agema. Het begrotingstekort dreigt op te lopen tot 4,5 procent. Dat is boven de Europese norm van 3 procent. In de stad Haditha in het westen van Irak zijn 18 Iraakse politiemensen doodgeschoten. Dat gebeurde bij verschillende controleposten in de stad. Onbekende reden in auto's van het ministerie van Binnenlandse Zaken op de controleposten af en openen daar het vuur op de agenten. Aanslagen werden ochtends vroeg gepleegd. Op nieuwe bankpassen van de Rabobank staat de tekst voortaan niet horizontaal, maar verticaal. De bank speelt daarmee in op het nieuwe pinnen waarbij de pinpas verticaal in de pinautomaat wordt gestopt. Op de nieuwe passen staat ook voortaan een IBAN-code van 19 tekens. Binnen een jaar kan alleen nog geld worden overgemaakt met zo'n IBAN-code. Rabobank vervangt niet in één keer alle passen. Alleen wie aan een nieuwe pas toe is, krijgt er een met het nieuwe ontwerp. Op verschillende plaatsen hebben gisteravond en vannacht grote branden gewoed zonder dat er slachtoffers zijn gevallen. In Voerendaal in Zuid-Limburg ontstond brand in het monumentale stationsgebouw. Kog aan de Zaan werd een loods in de as gelegd, vermoedelijk na kortsluiting. En in Hierhugelwaard woedde brand in een kassencomplex. Het luchtalarm ging af om bewoners te waarschuwen voor de rook. Dan het weer. Bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. De meeste regen in het zuidwesten. Het wordt zo'n 7 graden. Vanavond alleen in het zuidwesten regen. Morgen droog en dan ook grotendeels zonnig. Het wordt zo'n 10 graden morgen. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat 180 kilometer Ik Noem de files in de Randstad vanaf 6 kilometer. Op de A4 Den Haag Amsterdam tussen Den Haag en Dorp 10 kilometer... Op de A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 7. A9 ook maar richting Amstelveen bij het knooppunt Raasdorp 9 kilometer. En op de A9 ook maar richting Diemen tussen de knooppunt Badhoefdorp en Hodenrecht 7 kilometer. Bij Hodenrecht is de rechte rijschok dicht. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Diemen en Knopen de Nieuwe meer 7 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht bij Driebergen 6. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag 8 kilometer. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ochten en Tiel 6. A28 Zwolle Utrecht tussen Amersfoort en Leuze 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zeg je heel goed Albert-Jan, ik heb de zomer in mijn bol, ik heb er zin in hoor, absoluut. Je de Claude Estefan en de Miami Saal Machine en OJ Mikanto. En dan met het 9 over 3 uur, welkom bij uur 2 van Zandvoort op zaterdag. FM voor Zandvoort en de regio. En wat gaan we allemaal in uh, dit uur van uh, dit programma doen albert -Jan? Nou uiteraard uh, rond de klok van uh, half 4, doen we de evenementenagenda. Dus ik zou zeggen, houd uw pen en papier maar even bij de hand. Voor de rest hebben we nog wat uh, kort uh, regionaal uh, nieuws uh, in, van in en om uh, Zandvoort. Helaas uh, hebben we geen verslag van de voetbalwedstrijd SV Zandvoort uit tegen Opperdoes. Want onze verslaggever kon helaas geen vervoer regelen. Maar wat hebben we wel en is aangeschoven? Uh, Joël Griegoleit, welkom in de studio Joël. Dankjewel. Uh, jij uh, speelt ook bij uh, SV Zandvoort, Met welk team speel jij? Uh, bij de E7. E7. En jullie moesten vandaag ook spelen tegen? Uh, tegen uh, Overbos. Tegen Overbos. En dat was Overbos E3, hè? Ja. En uh, uh, waar sta jij in het veld normaal gesproken? Uh, uh, normaal gesproken zit ik, ben ik uh, achter. Ja. En... Uh, nou, uh, uh, vandaag mocht ik uh, een keer uh, middenvelder. En hoe beviel dat op het middenveld? Ja, dat vond ik wel leuker eigenlijk. Leuker? Ja. Oké. Okay. En uh, hoe, uh, hoe is het allemaal verlopen? Was het een spannende wedstrijd? Of uh, was het uh, een beetje een evenwicht? Of waren uh, jullie echt sterker? Nou, bij het begin uh, scoorden hun. Uh, en toen gingen we, scoorden wij de hele tijd. Toen scoorden ze op het laatste nog eens een keer. Oké, okay, dus in totaal 5-2 gewonnen. Ja. En dat is twee keer hoe lang spelen jullie? Nou, uh, 40 uh, minuten. Twee keer 40 minuten of is het totaal 40 minuten? Oh, in, in totaal 40 minuten. Oh, Oké. Okay. En dan wisselen jullie ook wel van, van speelhelft? Uh, ja. Ook dat. En hoe staan jullie in de ranglijst nu? Want dit was een grote overwinning, dit hè? Ja, uh, nou, dat weet, uh, dat weet ik niet echt precies, want dit was onze eerste wedstrijd uh, van uh, dit jaar. Ja. Oké, okay, dus dat moet allemaal nog weer even bijgewerkt worden. Maar nou goed, 5-2. En uh, hebben jullie ook een soort Van Persie uh, in het team, of niet? Want uh, die moeten veel scoren. Maar van Persie scoort ook veel. Ja, eh, uh, Wie doet we het bij jullie? Bo. Bo? Ja. Oké, okay, dus jullie hebben Bo in plaats van uh, Robin van Persie. Ja. Maar Bo is goed? Die staat in de aanval? Ja, die staat in de aanval. Oké. Okay. En weet je al wie tegen, tegen wie jullie volgende week moeten spelen? Eh, uh... Nee, dat weet ik nog niet. weet je nog niet. Goed, 5-2 gewonnen. Joël, bedankt dat je even naar de studio hebt willen komen om even de zaak uit te leggen. Dankjewel.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 Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön Alle komen voorbij, ik brak niet uit te gaan Ik heb Ik heb nieuw land met unbekannten straassen en keiner kennt mijn Namen. Alles gewinnen, weinig Spiel met gezinken Karten. Alles verlieren, Gott hat einen harten linken Haken. Ik grabe Schätze aus in Schnee und Sand. Und en Frauen rauben mir jeden Verstand. Doch irgendwann werd ik vom Glück verfolgt. En kom terug met beiden taschen voll Gold. Ik lad die alten Vögel und Verwandten ein.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 See? Bin ik geboren? Hier werd ik begraben. Hab tauge oren, weißen Bart en Sitz im Garten. Meine hundert enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ik zo so daran denke, kan ik's eigenlijk kauwen. steeds wordt deze plaats veelvuldig aangevraagd op de radio. Joder, Pieter Volks en Hals am See. Ja, ja en jawohl. En het kinderkunstlijn, uh, die viert van, uh, het eerste lustrum alweer. Al vijf jaar maken Zandvoortse kinderen van alle basisscholen groep 7 en 8 kennis met het unieke project Kunst op school. Beeldende kunstenaars en organisatoren van het project, Marianne Rabel en Hilly Jansen, brengen hun creativiteit en kunstzinnigheid over aan de leerlingen. Mede dankzij subsidie van de gemeente en een aantal sponsoren kan dit project nog steeds doorgaan. Ook dit schooljaar was het enthousiasme van de schilders enorm. De kunstwerken zeer kleurrijk en het resultaat weer verrassend. Tijdens de feestelijke opening op 16 maart zijn alle kinderen kunstenaars aanwezig. Ook u bent dan van harte uitgenodigd om om twee uur aanwezig te zijn. En wellicht is dat in een museum. Ja. Goed, dus kinder kunstlijn kinderkunstlijn bestaat ook alweer vijf jaar. Zo. Dat is hartstikke leuk. En dankzij die subsidie van de gemeente kunnen ze ermee er doorgaan. Helemaal goed, afgelopen week had jij een DJ Workshop. Ja. En we hebben een heuse DJ nu aan tafel zitten. Ja. Die vroeg een plaat aan. Kan je hem zelf aankondigen? Zeg maar. Eh, uh, I set your back of Maar eh...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 Na balada, a galera de stad van de stad van de stad van de stad van de stad van de stad van de stad Nossa, Ya, milicia, mata for the radio, Michel Tello, and I say Chupago. ...gevolgd door deze van Mika Relax... ...van alweer een uh, paar jaar geleden. Zo dadelijk om half vier... ...hebben we de evenementagenda voor je... ...maar eerst nog even een ander kort bericht. Ja, en dat gaat even over het toneelstuk van De Wurf... ...want het zal op 17 maart, luisteraars... ...een moeilijke keuze worden... ...tussen de babbelwagen en de folklorenvereniging De Wurf. Zijn ze tegelijk? Ja, de babbelwagen heeft dan om 8 uur... ...een diavoorstelling met in de pauze een optreden... ...van het duo App en Fruit. Daar heb je er weer, Gray van den Berg... ...en samen met Klaas Koper. En op deze Dezelfde avond geeft de Wurf haar jaarlijkse toneeluitvoering in Theater de Klocht. Dit jaar spelen zij Beelden uit mijn kinderjaren. Geschreven door Beb Jongsma, Schuiten en Anton Steen. De voorstelling begint eveneens om 8 uur. Kaarten zijn aan de zaal te verkrijgen of anders bij Freek Veldwisch. Telefoon 571 6487. 571 6487. En zo dadelijk krijg je te horen wat je de komende dagen allemaal jezelf voort kan gaan doen. En dat is weer behoorlijk wat. Als die stapel voor over het uh, liggen. Nou, oh, oh, oh, oh. neem even een slot water Ik heb ja. zo meteen wat. nodig. <laughs> zal ik doen. Zo dadelijk dat dus om half vier de evenementagenda bij CFM Zalvoort. Maar jullie hebben we nog een lekkere gouden over Kim Wout hier, de Four Letter Words. So Precies, om half vier het einde van deze plaat van uh, Kim Wout en Four Letter Words. En half vier betekent tijd voor de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, albert Jan? Nou, dan beginnen we vanavond. Uh, dansen bij Janzen is al een begrip. Maar... Dansen bij Janzen? Maar nu gaan we, de, vanavond kan gedanst worden in Dansencentrum Dolderman in Theater de Krocht. En dat begint om 8 uur. Dus als u zin te dansen. Dansencentrum Dolderman in Theater de Krocht. En dat begint om 8 uur. Vanavond in het Wapen van Zandvoort krijgen ze een bezoek van Zucchero. Zeg oh, je dat wat? Ja, een beetje Italiaans is dat, toch? Ja, die schijnt een schitterend live concert te hebben gegeven in de Royal Albert Hall. En daar hebben ze een speciale DVD met briljante geluidskwaliteit. Dus vanavond, rond de klok van 8 uur half 9, bent u welkom in het Wapen van Zandvoort om naar deze DVD te gaan kijken. Een echte aanrader. Goed gaan we naar morgen. Dan gaan we uh, racen. Uh, en wel uh, op de laatste race van de Winter Endurance kampioenschap op het circuitpark Zandvoort. En dat begint, gaan we even kijken. Uh, de, dit is namelijk de laatste ronde. De, even kijken, waar heb ik het staan? Druk druk druk. Maar ja, de vorige aflevering van het Winter Endurance Kampioenschap speelde zich af in een winters decor. Het komend weekend, dus dit weekend, is de ontknoping te zien op het circuitpark Zandvoort... ...waarna de coureurs zich kunnen gaan opmaken voor de nieuwe autosportseizoen. De race start zondag om 5 maart om 12 uur. De toegang tot het cycliepark Zandvoort is gratis. En u kunt uw auto achter de tribunes parkeren voor slechts 6 uur. Als ik het wel heb. Ja, 6 uur. Is. Dan is er morgen ook weer Jazz in Zandvoort. En uh, niemand minder dan Lilian Vieira komt bij Jazz in Zandvoort. Morgen treedt de Braziliaanse zangeres Lilian Vieira op tijdens het zevende Jazz in Zandvoort concert voor dit seizoen in Theater de Krocht. Ze wordt begeleid door het trio Johan Clement met voor deze gelegenheid Johan Clement op piano, Edwin Corsilius op bas en Frits Landersbergen op slagwerk. Lilian Vieira laat horen dat samba meer is dan vrolijke dansmuziek en het ook lyrische, en heeft. Lilian Vieira is bekend als de zangeres van het populaire Brasilectro en ensemble Tsuco 103. Met deze groep reist ze over de hele wereld en met haar enorme energie en passie weet ze elk publiek voor zich te winnen. Het concert begint om half drie en de entree bedraagt 15 euro. Studenten betalen 8 euro. Reserveren kan wellicht nog via 023 53 10631 53 10631 of op www jazzinzandvoort.nl Gaan we naar 6 maart dan is het weer tijd voor Cinema Nostalgie en uh, de klassieker My Fair Lady uit 1964 zal daar worden getoond. Maar op 6 maart opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren. Met deze keer met My Fair Lady uit 1964 met in de hoofdrollen Audrey Hepburn, Rex Harrison en Stanley Holloway. Uh, dus dat is uh, lekker smiddags vanaf 1 uur genieten van nostalgische film My Fair Lady uit 1964. Uh, dan verwijs ik u nog even kijken. Dan hebben we natuurlijk de 17e, de uitvoering van De Wurf. Beelden uit mijn kinderjaren uit Theater de Krocht en dat begint om 8 uur. Diezelfde avond, De Babbelwagen, Hotel Faber, aanvang 8 uur. De 18e hebben we weer Classic concerts, een core Concert, een koorconcert door Matthias Kantorij. Protestantse kerk aanvang 3 uur. De 24e hebben we weer een wandel evenement. De 30e van Zandvoort. De start is om 8 uur. Tot half 11 op het circuitpark Zandvoort. En natuurlijk de 25e is het weer tijd voor de Zandvoortse circuit. Hardloop evenement op het circuitpark Zandvoort. Zo weer helemaal vol. Dat was hem weer. Dat was hem weer. Ging het niet te snel? Maandag is het een herhaling. Tot zover even middag. En nou, ze kunnen de berichten ook nalezen op TV. Uiteraard. Kanaal 40. Digitaal voor de digitale kijkers. En analoog op kanaal 5 en 45. 40. CFM TV 24 uur per dag de muziek van CFM op je tv en uiteraard uh, heel veel uh, actuele informatie. Je vindt het op CFM Text TV kanaal 40 digitaal. Zet hem een keertje op als je het nog niet gedaan hebt. Zeker de moeite waard. Hier is de muziek van de Swing Out System Breakouts. Break Die losjes wel lijken. De muziek van Toontje Lager en ik heb stiekem met je gedanst Nou afgelopen week ben jij druk actief geweest met de Kids Adventure Week Ja We hebben heel veel kinderen dinsdag, woensdag en donderdag hier in de studio mee kunnen kijken En de DJ Workshop kunnen volgen nou zijn er natuurlijk nog veel meer mensen, we hadden net ook uh, twee... Uh, ja, die, de, deze twee jongens die er net waren, die we, kwamen ook uh, uh, voort uit de Kids Adventure Week. Maar op een gegeven moment zat ik vol. En uh, toen heb ik gezegd, van, nou kon, in dit geval, die jongens wilden zo graag. Ik zeg, nou kom dan zaterdag maar even kijken hoe radio gemaakt wordt. En moeders was ook gezellig mee. En vandaar uh, dat uh, Joël en Ricky uh, hier net even op bezoek waren. En uh, Joël had uh, verslag gedaan van zijn voetbalwedstrijd. Dat was allemaal nog een beetje in het kader van de Kids Adventure Week. Wat, weet je wat nou het leuk is? Dat is uh, radio kijken. Ja. Nou, dat willen wij gaan verzorgen dat iedereen dat 24 uur per dag kan op tv. Juist. Maar daar hebben we wat voor nodig, Albert Jan. Uh, daar hoef ik niet lang over nee, na te denken. een uh, professionele webcam. Ja, we zijn op zoek, uh, luisteraars, naar een webcam, zodat we ook op het digitale kanaal uh, bewegende beelden uh, kunnen uitzenden, tijdens uh, live uitzendingen, zodat u kan kijken hoe het er allemaal aan toe gaat in de studio. Maar ja, wat kost zo'n ding? Ja, heel veel geld en dat ja. hebben we niet. Dus... Nee. dus wellicht dat iemand nu zit te luisteren en denkt van nou, dat ga ik eens even regelen voor die omroep. Want dan uh, kunnen we namelijk uh, professioneel op de zender bewegende beelden laten zien. Lijkt me leuk. Lijkt me geweldig. Nou, mocht u ons uh, uit de brand willen helpen, meldt u dan uh, aan uh, via de e-mail. De e kan, uh, kan naar bestuur.cfmsanvoort.nl Daar kan het naartoe. En uh, dan nemen wij spoedig, heel snel heel cont spoedig. contact met u op. Oké, okay. bestuur.cfmsanvoort.nl En we hopen snel van u te horen natuurlijk. Zou mooi zijn, hè? Gewoon. Het oh, zou geweldig zijn. Ja, nou, oké, okay. moet je wel andere kleren aantrekken hoor. Want dit ziet er niet uit albert Jan. Sure, ja, dan gaan we, we, we keuren met de en tv. Nee, nee, nee. Allebei een cobert, hè? Minimaal. Ja, Minimaal. Oké. Okay. Tot aan 5 uur. Zandvoort op zaterdag met heel veel lekkere muziek. Blijf daarvoor luisteren naar de Zandvoortse Radio. En hier is Alexander O'Neill, een echte disco klassieker. En die heet What's Missing. over de piratentijd. Nou, dan kom je inderdaad uit bij dit soort muziek. Je hoorde Alex en op de radio met What's Missing. Zo dadelijk krijg je Jim Crow's en Bad Bad Leroy Brown. Maar eerst dit. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. 45. En kijk je digitaal ga je gewoon even naar kanaal 40. Van CFM deze platen. Lekker hè, die gouden ouders op de zaterdagmiddag. Door de Jim Crow's en Bad Bad Leroy Brown. Ja, en het dierenhuis Kennemerland zoekt voor 17 maart nog vrijwilligers. Want vrijdag, en zaterdag, eh, vrijdag 16 en zaterdag 17 maart organiseert het Oranje Fonds weer de actie NL Doet. Om Nederland te stimuleren zich in te zetten voor de samenleving. Ook dierenhuis Kennemerland doet dit jaar mee aan deze leuke actie. En wel op zaterdagmiddag 17 maart. Om het buitenterrein op te fleuren worden er op de NL Doet-dag. Rond de speelvelden van de honden bomen geplaatst. Om ervoor te zorgen dat de bomen goed gaan groeien, wordt er ook een irrigatiesysteem ingegraven. De kattenverblijven worden opgevroden met planten, bloemen en kruiden. De katten vinden dit heerlijk. Het Dierentehuis is voor deze dag nog op zoek naar een aantal sterke vrijwilligers. U kunt zich aanmelden via de website van NL Doet. En dat is www.nldoet.nl www.nldoet.nl Of door een mail te sturen naar Jolanda Meijer, Joko Apenstaartje KC. JokoApenstaatjeCasema.nl Ook voor het doneren van plantjes kunt u terecht bij Jolanda. En zometeen veel meer over het Kennen We Dieren thuis Want in het de derde en laatste uur hebben we weer het dier van de week En deze week is het hond of kat? Kat. Kat. Oké, okay. dat is straks om half vijf op de Zalvoorts Radio. Eerst door met lekkere muziek. Hier is Michael Jackson en Beat It. ...maakte deze beste man toch lekkere muziek, hè? Je hoorde een uh, gouden over van hem... ...die volgens mij iedereen wat kent. Dat was uh, Michael Jackson en Beat It. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van uur 2. Zo dadelijk het derde en laatste uur... ...met onder meer het gedicht van de week. Ik ben heel erg benieuwd. Shy Coltrane is de laatste voor vier uur.